Goedenavond, dames en heren. Fijn dat u er bijna allemaal weer bent. Ook meneer Demmers, welkom met zijn tasje. Meneer Poster heeft aangegeven dat hij iets later binnenkomt. Luisteraars thuis ook hartelijk welkom. Uiteraard ook aanwezigen in de zaal. Daarmee heb ik de vergadering heropend... Voor de luisteraars thuis, er was geen storing op de radio. Ik hield even mijn mond. Wij zijn aangeland bij agenda punt 7 en dat is de huisvestingsverordening 2015. Wie wenst daarover in eerste termijn het woord? Ik kijk rond. Meneer Wisman, meneer Tone zag ik. Dat is hem. Meneer Cohen. Metis. Meneer Metters. Fijn dat u zover overbuigt. Dan gaan we... in die volgorde een rondje maken. Meneer Wisman. Dank u wel, voorzitter. Uh, onze fractie heeft... Uh, met, uh, met vreugde... kennis gekomen van dit plan. Dit is nou eens iets waar wij als gemeente niet direct die gek bij betrokken zijn... maar waar participatie toch een belangrijke rol speelt. En het is een participatie met alle betrokkenen. Ook met de vertegenwoordigers van de huurders. Ook met de vertegenwoordigers die waren uitgenodigd. Van de kopers, van de makelaars. En het resultaat is dat de huisvestingverordening de schaarste op een transparante en eerlijke wijze verdeeld. Dat, ik, dat wij zullen instellen, dat heb ik net gezegd. Dank u wel. Dank u wel, meneer Wisman. Meneer Tonen, Ja, voorzitter. Ik denk een totaal ondergeluid dan dat van de heer Wisman. Ja. <laughs> want ik... Eh, namens Sociaal Zandvoerder en bedrijven van de arbeid, want we vinden het uitermate teleurstellend voorstel. Mager, mager dan mager kan je bijna niet komen met als je praat over een gezamenlijke visie. En het is blijkbaar duidelijk dat men uh, nog niet toe is aan integraal regionaal denken en beleid maken. Na 4,5 jaar vergaderen, voorzitter, over één huisvestingsbeleid voor de nieuwe regio Zuid-Kennemeland en Eimond, zijn de portefeuillehouders en de corporaties erin geslaagd een drietrapskakket te produceren. Sommige delen betreffen de hele regio. Eimond, zuid kennemerland Sommige delen beslaan alleen maar zuid kennemerland En andere dingen zijn alleen maar lokaal geregeld. En opvallend daarbij is dat uh, de urgentieregeling... Want in 2011... was als eerste onderdeel van die... Grotere regionale samenwerking, Eimond en Zuid-Kermeland. Vooruitlopend op, uh, op een nieuwe huisvestingsverordening was de urgentieregeling een speerpunt. Een speerpunt om te komen tot een gezamenlijk huisvesting tot een gezamenlijk urgentiebeleid. En daar zou een convenant voor worden gesloten. En uh, omdat men wist dat de nieuwe woningwet en zo aan alles eraan staat te komen. Zei van, nou, dan gaan we dat in ieder geval vast in de gaan vastleggen. Dat we op dat terrein alvast gezamen beleid hebben. Dat kunnen we laten zien aan de hele Groegemeente. Wij zijn op de goede weg. Wij hebben de nieuwe indeling in de nieuwe regio's. Die hebben we helemaal uh, opgenomen. Hebben we onder onze armen genomen. Die hebben we die hebben omarmd. En uh, we gaan daar in ieder geval mee bezig. En hoe Na 4,5 jaar discussiëren met elkaar... is er geen regionale, maar een subregionale urgentieregeling. zuid kennemerland doet het. Gezamenlijk kan het per ongeluk nog. En Eimond uh, doet het, maar dan per gemeente afzonderlijk daar. Goed integraal beleid. En als je dan wil weten hoe komt dat nou... Dan denk je, nou dat vind ik terug. Dat vind ik stukken terug. In het raadsvoorstel staat inwoners met een urgentieverklaring in zuid kennemerland ...worden binnen zuid kennemerland geholpen. Er is dus geen mogelijkheid om met een urgentieverklaring naar de IJmond te gaan en vice versa. En waarom? Hoe zit dat dan? Waarom is dat zo? Nergens een verklaring voor te vinden voorzitter bij interruptie uit dezelfde, vorige keer heeft u zelf gezegd uh, die Eimond is erbij gekomen want er was de VVD tegen want de provincie had uh, verordeneerd dat Eimond erbij moest en het stond in het rap en daar was u zelf bij en hoe kan het dan nu zo zijn dat dat Eimond toch uitgesloten is terwijl de provincie had gezegd het moet of was nee, dat ook uw vraag aan het college nee Eimond, nee, Eimond nou, dat, dat, ik, volgens mij stel ik die vraag wel volgens mij stel ik juist de vraag... wat is de verklaring van het feit... dat ondanks het feit dat men in 2011 is begonnen... met een convenant te proberen vorm te geven... over het urgentiebeleid in de hele regio... Eindmond en uh, Zuid-Kermeland. En waarom is men er niet in geslaagd... voor elkaar te brengen? Dat is mijn vraag, die ik stelde. Dus het lijkt me helder wat ik Dat is, dat is een van de... Meneer Kroonsberg, gaat u weer naar een leuke opmerking? Ja. Ik lig weer helemaal dubbel met u. God, dan bent u toch gezellig. Is dit uh, de inhoud, meneer Kroon? <laughs> Wat zegt u, voorzitter? Wilt u verder gaan met de inhoud? Ja, ik ga verder met de inhoud, maar ik stoor me aan dat soort rare opmerkingen... tussendoor uh -huh. die de heer Kroonsberg de laatste tijd nogal een keertje ventileert. Daar moet hij heel gauw mee ophouden. Uh, voorzitter... Er zijn, er zijn binnen, binnen deze, deze huisvestingsverordening meerdere voorbeelden te, op te noemen. Waarvan je zegt van, uh, ja, hoe kan het nou? Er is zoveel over gesproken met elkaar en het wordt toch anders voor, uh, vormgegeven. En ik, wat, wat, wat, wat ik dan heel apart vind is, als je kijkt naar de begrippenlijst. Dan uh, hebben we blijkbaar helemaal geen uh, gezamenlijke regio met Eimond en Zuid-Kennemerland. Want Zuid-Kennemerland staat benoemd in de begrippenlijst met, uh, met naam en toenaam van, met de deelnemende gemeenten. Eimond wordt niet genoemd, terwijl Eimond ook nog eens een keertje een nieuwe situatie heeft. Door het uitreden van uitgeven, het zou belangrijk zijn om te vermelden dat de Eimond kleiner is dan toen we begonnen met de nieuwe regio. Maar die komen daar niet in voor. Met andere woorden, voorzitter, blijkbaar is men nog niet in staat in onze regio om wat groter te denken. En ook de corporaties niet, hè? want die hebben hier een grote invloed ook op eh, en opgehaald... bij wel men nog steeds niet in staat groter te denken dan het eigen tuintje. En eh, ja, dat is dan jammer, daar zullen we het mee moeten doen. Het heeft niet zo gek veel zin om nu eh, deze huisvestingsverordening in die zin te gaan zitten amenderen. Want dat zou hier behandeld moeten worden. En gezien datgene wat we gisteren hebben meegemaakt... denk ik dat daar ook geen meerderheid voor te vinden is... Uh, en tegelijkertijd uh, moet dat ook nog in die andere uh, gemeentes uh, uh, bekeken gaan worden... hoe je dat dan wil gaan, uh, gaan veranderen. Uh, wij hebben daar nou ook niet zoveel behoefte aan om, uh, om uh, weken te moeten gaan sleutelen... aan zo'n huisvestingsverordening, zodat je wel kunt praten over een integraal regionaal beleid. Uh, dat is onze taak ook niet, uh, dat zou een zinloze exercitie zijn... En de enige reden waarom wij voor de uh, huisvestingsverordening zullen stemmen... is het feit dat het hoogst noodzakelijk is dat een nieuwe huisvestingsverordening komt. Maar ik wil de portefeuillehouder hiervan meegeven... de komende drie jaar te besteden in het portefeuillehoudersoverleg... eindhoven zuid kermeland om ervoor te ijveren dat er echt daadwerkelijk één huisvestingsbeleid komt... waardoor we één huisvestingsverordening kunnen maken... Dit is in ieder geval een grote gemiste kans. Dank u wel. Dank u wel meneer Tonen. Meneer Cohen. Voorzitter zou ik een vraag mogen stellen. Is zeker meneer Kramer. Ja, ik heb even gewa gewacht. Ja. Uh, juist op het feit dat u zegt. nou, Iemand die met een urgentieverklaring in de Eimond uh, heeft. Uh, die kan niet terecht in zuid kennemerland en vice versa. Maar wat is daar het voordeel van. Want juist de Eimondregio kenmerkt zich door uh, veel uh, stadsurgenten. Dus uh, stadsvernieuwingsurgenten. En je krijgt dan een overvloed aan deze urgenties. Uh, wanneer ze ook op de Zuid-Kennemlandse markt kunnen gaan inschrijven. Dus welk voordeel ziet u daar dan van? Het gaat, het gaat in eerste instantie totaal niet om, om, om een voordeel. Het gaat erom dat er een regio gevormd is. Van twee kleinere regio's samen. Dat is nieuw beleid. Dat is nu een paar jaar zo. Dat betekent dat we regionaal actieprogramma wonen gezamenlijk hebben. Dat betekent dat we dus ook gezamenlijk een inspanningsverplichting hebben voor woningbouw, voor uh, het um, uh, nul trede woningen maken, het levensloopbestendig maken van woningen, ja, ja, meneer Toner, dat begrijp ik, maar dat is iets anders dan een huisvestingsverordening. De huisvestingsverordening gaat over de verdeling van de woningvoorraad, en dan met name de sociale woningvoorraad. En als u zegt van ja, die urgentieverklaringen mogen ook gebruik maken hier van zuid kellem dan denk ik dat wij hier dadelijk nog meer tekort krijgen. Er is nu al schaarste. Als je een gezamenlijk beleid wil... als je in een gezamenlijke huisvestingsregio bent... dan zul je dat met gezamenlijke regels moeten doen. En ja, die koudwatervrees... die heeft u uh, zes jaar geleden geloof ik ook al uitgesproken... die heb ik totaal niet, die koudwatervrees. Want als je kijkt wat de bewegingen zijn geweest over en weer... toen Velsen bij zuid kennemerland kwam... en behalve dat Zandvoort dan niet meedeed... die bewegingen die, zijn, oh, die vallen allemaal heel best mee. En dat is het punt ook helemaal niet. Waar het mij om gaat is... Je bent één regio en binnen één regio voer je één beleid. En je kan, niet, je kan het niet maken dat je zegt van nou, die krenten uit de pap die pikken wij. En die krenten uit de pap die pikken we ook en die ook. En de nadigheid die laten we bij de anderen. En onze nadigheid geven we ook aan anderen. En daar gaat het om. De grenzen houden niet op bij de grenzen van Zandvoort. We zijn één regio. We, zijn geen, we hebben geen status aparte. En dat betekent dus dat we met z'n allen integraal beleid moeten voeren. Meneer Cohen, dan zijn we u aanbeland. Ja, dank u, <coughs> voorzitter. We hebben het over narigheid en <coughs> een van de dingen die daarin meespeelt, dat is gewoon de prestatieafspraken. En ik zie deze verordening zie ik als integraal stuk met de andere <coughs> verordeningen, zoals de bankie, zie je, de rap. <coughs> en dat speelt de prestatieafspraken speelt er een heel belangrijke rol. Mijn vraag is, uh, hoe ver zijn we met de nieuwe prestatieafspraken? Wie is daarmee aan het werk en wanneer is het klaar? Dat is het, meneer Koent. Meneer Metters. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Uh, het is uh, noodzakelijk om een huisvestingsverordening te maken, gegeven het feit dat. Uh, er schaarste is op de betaalbare woningvoorraad. En dan met name in de sociale huurwoningen. Uh, dus uh, uh, dat betekent voor het CDA dat wij deze huisvestingsverordening... vooral ook omdat die met de nodige inspraak tot stand gekomen is, uh, steunen. Uh, jammer blijft natuurlijk, en ik kan me in de commissievergadering nog herinneren... dat het woord verkwanseld gebruikt werd door een uh, raadslid... Uh, dat de afgelopen jaren door uh, diverse vormen van beleid op diverse plaatsen het zover gekomen is. Maar dat moeten we dan wel constateren als het gaat om sociale huurwoningen voor wat betreft het CDA. Uh, de heer Tone uh, ja, die, uh, is breed geweest. Dat ben ik van hem gewend. Het is natuurlijk wel zo dat hij ook een belangrijke bijdrage had kunnen leveren in een vorige college hieraan vanaf 2011. En ik ben blij dat hij dat zelf memoreerde. En ik wil wel met nadruk stellen dat voor het CDA het een goede zaak is om van onderaf aan te bouwen. Dat gebeurt op veel terreinen in de samenwerking. Dat gebeurt nu ook op het terrein van de huisvesting. En dat dus uh, de urgentiemogelijkheid niet naar Eimond gaat, dat is zo. Dat heeft tijd nodig. Dat geldt voor veel meer van deze onderwerpen. Uh, dus het CDA kan zich volledig vinden uh, in deze uh, no nota... Ik sluit me nou absoluut aan bij de woorden van de heer Cohen. Die zijn uitermate belangrijk. Slaat volgens mij de spijker op zijn kop. Het gaat inderdaad natuurlijk om de prestatieafspraak. Daarin kunnen we wat uh, uh, betekenen als het gaat om de woningvoorraad. De samenstelling daarvan. Het investeringsvolume. Uh, en net als uh, de heer Cohen stellen wij zijn vragen. Hoe staat dat ervoor? Ik dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Mettels. Volgens mij hebben we de eerste ronde gehad. Mevrouw portefeuillehouder, mevrouw Tjellek, behoefte aan een toelichting? Uh, ja, die behoefte heb ik, dank u wel. Het is eigenlijk een, uh, een antwoord met betrekking tot wat meneer Tone aangaf en meneer Mettes aangaf, want het ligt in elkaars verlengde. Met betrekking tot de urgentieregeling voor Kennemerland en voor Eemond staat het volgende geschreven. Urgentieregeling. Daarnaast reguleert de verordening de regels... voor het verlenen van urgentie aan woningzoekenden... die dringend een woning nodig hebben. Omdat er verschillen zijn tussen werkwijze... en afspraken met instellingen... rond de toekenning van urgenties... tussen gemeenten in Zuid-Kennemerland... en gemeenten in IJmond... is een urgentieverklaring niet geldig op het niveau van de regio. Nou, er zit nog een verhaal aan vast... maar het is inderdaad iets van na elkaar toegroeien. Er zijn nu nog bindende afspraken... En die moeten nog meegenomen worden. Dus ik ga ervan uit dat dat steeds dichter naar elkaar toe groeit. Wat niet wegneemt dat er ook een regel is met betrekking tot mantelzorgers. En daar vind ik hem heel logisch. Want mantelzorgers willen natuurlijk in de buurt wonen bij diegene waaraan ze de zorg verlenen. Oh ja. Ja, uh, wat betreft uh, de vraag van meneer Cohen en de opmerking van meneer Mettes. het zal u niet verwonderen dat ik gewoon dezelfde mening heb. Dat ik me heel goed realiseer dat die ingrediënten, hè, die u noemt de prestatieafspraken, de komende, maar ook de lopende in principe. De woonvisie, de RAP, huisvestingsverordening. Dat alles met elkaar is, moet in samenhang zijn. Ik denk, uh, ik zie daar toch ook als belangrijk in het huurdersplatform. Het is toch een soort vertegenwoordiging. En ik denk uh, dat je als wethouder blij mag zijn dat er zo'n huurdersplatform is. Uh, uw vraag concreet, uh, wanneer zien we een, een nieuwe afspraak... met betrekking tot uh, de prestatieafspraak die voor de komende vier jaar moeten gaan gelden? Daar zit nog even tussen dat uh, in het uh, afgelopen gesprek in juli, maar ook de komende maand de kei daar behoefte aan heeft... om de samenwerking met de gemeente te evalueren. En daar zit een keuze in... Eh, toch ook van de kant van de kei... Eh, van ja, willen wij met zand door. En eh, daar zit een keuze in van ons... van nou oké, okay, eh, hoe loopt het tot nu toe? Dus daar zit een, een vraagstuk... waar we in juli op doorgaan... en waar ik zeker ook bij u eh, op terugkom... Meneer Kramen, u heeft een vraag te verduidelijken. Ja, de wethouder die zegt... ...willen wij met zand En Dat is dan vanuit de kijk komt dat. Maar wat bedoelt de wethouder daarmee? Vrouw Chalik. Ik Ik herhaal precies zoals het gezegd is. En ik heb het nagevraagd en zei... ...nee, dat is precies wat we bedoelen. We moeten weten, nu we zijn acht jaar... ...zijn we aan het samenwerken... ...van zijn we tevreden met elkaar? Hoe tevreden zijn we? Wat kan er verbeterd worden... Waar moeten we anders tegenaan kijken? Dus echt een evaluatie. Maar goed, het staat ja, ik, nog in de kennis. Ik kan de hem uitleggen. Ik kan hem uitleggen als. De kei wil geen bezit meer in Zandvoort hebben, dat ze het gaan afstoten. Of de kei wil helemaal geen samenwerking meer met u hebben. Als gemeente. Dank u voor die toevoeging. Uh, nou, ik, uh, ik heb wel een zekere mate van uh, afweging bij hen uh, gehoord. Uh, ik ben me er ook van bewust dat ze in Amsterdam uh, woningbezit aan het verkopen zijn. Ik heb daarnaar gevraagd en er wordt me verteld... ja, dat doen we regelmatig. Uh, daarom zeg ik ook, ik kom er zeker op terug. Want uh, ik denk dat in het volgende overleg dat duidelijker wordt... of daar inderdaad dit onder ligt. Voorzitter. Meneer Lammers. Ja, uh, nou in het verlengde van... De van uw mededeling heb ik toch wel een vraag... die je misschien mee kan nemen in het overleg. Kijk, die, die nieuwe woningwet geeft, krijgt de gemeente... die krijgt een veel zwaardere rol in het huisvestingsbeleid in samenwerking met een woningcorporatie. Dus daar staat dus in dat de gemeente de regie moet voeren... Misschien een beetje met verlengde besluitvorming in de regio's, zoals meneer Tone dat vertelt. Maar de gemeente gaat erover. Die moet de regie voeren. Nou staat er ook in dat een woningbouwvereniging, als die aangrenzend is aan de gemeente die de regie zou moeten voeren, kan die ook nog meedoen. Maar ja, dat is in ons geval, is dat niet waar. Dus De kijk komt uit Amsterdam, is geen aangrenzende gemeente. Dus dat is een, een probleempje. Um, ik denk dat u dat soort dingen, dat, dat soort zaken, hoe dan de inhoud uh, te geven aan het regievoeren over een woningcorporatie in uw eigen gemeente, wat de inhoud daarvan zou moeten zijn, en dat loopt dan ook via de prestatieafspraken, en wat het voor gevolgen heeft voor, de, uh, voor het feit dat de woningcorporatie aangrenzend moet zijn aan de gemeente, minimaal, maximaal en verder niet. Dat heeft natuurlijk ook zijn gevolgen. Plus de financiële, de financiële situatie van de KEI, dat is die investeringscapaciteit. Aan de andere kant het feit dat ze dus onroerend goed verkopen om aan hun verplichtingen te voldoen, onder andere de verhuurdersheffing. Er is nog wel uh, uh, het een en ander over te delibereren. Dank u wel, meneer Demmers. Mevrouw Tjallek hoeft aan te reageren. Uh, ik ondersteun wat u zegt. Het zijn nogal wat veranderingen. En dat betekent ook veranderingen in de onderlinge posities. En uh, daar ben ik me van bewust. Neem het mee. Dank u wel. Ik kijk even rond. Tweede termijn. Meneer Kramer. Ja, voorzitter. Nog naar aanleiding van de opmerking van de wethouder. Ik... Het is me nog niet helemaal duidelijk van wat er nou wordt gezegd. Want als ik het gewoon goed begrijp wordt de vraag op tafel gelegd of de Kei, zeg maar nog wel in Zandvoort actief wil zijn. En ik denk, als je op dit moment zo'n uh, stelling of dit poneert... dan ga je heel veel onrust uh, creëren. Zeker als je het dan nog niet duidelijk weet. Dus ik zou toch wel concreet van de wethouder willen weten... van wat er nou dan precies ge gezegd is. Want als dit het enige is, ja, dan, dan is het nog steeds niet duidelijk. En dan denk ik dat er heel veel onrust gaat ontstaan. Um, nou, ten aanzien van de huisvestingsverordening... Um, ja, in onze optiek is het gewoon belangrijk dat je eerst een woonwensonderzoek doet. Je vertegenwoordigt hier als gemeenteraad de belangen van de inwoners van Zandvoort. En dan moet je peilen of in ieder geval weten wat de woonwensen zijn van, van je inwoners. Als blijkt dat daarin een grote behoefte is om uh, ook een woning in uh, in eilandregio te krijgen. Dan lijkt het mij logisch dat je dan ook uh, meestapt in deze huisvestingsverordening. Voorheen was het zo dat Zandvoort een soort van status aparte had en niet meedeed in deze regionale aanpak. Dus is het ook bij de wethouder bekend dat er vanuit Zandvoort de wens is dat mensen die hier wonen ook in die eilandregio zich willen gaan vestigen. Ik kan me juist voorstellen, en daarom ben ik in ieder geval blij... dat met die urgentieregeling dat het niet zo ver is gekomen... dat iemand met een urgentie in IJmond zich ook zou kunnen vestigen in Zandvoort. Want dat zou juist een overvloed uh, aan, van urgentie, uh, mensen met een urgentieverklaring... hier in de regio uh, krijgen. Omdat in de regio gewoon bekend is... dat er heel veel stadsnieuwsurgenties uh, worden uitgedeeld. Uh, Mag maar... Maar. Maar ik naar de heer Klein zo ik zou vragen? Uh, want hij heeft het, uh, had het net ook al, toen, toen, toen uh, hij mij wat dingen vroeg, had hij over die stadsurgenten. Uh, ja, en dan in dit geval vanuit Eindhoven. We weten dat in het verleden, in, in het verleden uh, er in Haarlem heel veel stadsurgenten waren. Weet u het nog? Twee, drie, vier, vijf jaar geleden heel veel stadsurgenten uit, uh, in Haarlem. Mm -hmm. En weet, de heer Kramer, hoeveel van die stadsurgenten die vanuit de urgentieregeling in mijn land gebruik konden maken van uh, huisvesting in Zandvoort, hoeveel daarvan naar Zandvoort zijn gekomen? Ja, voorzitter, ik uh, denk niet dat ik hier op de cijfers moet ingaan. Ik zie alleen, ik constateer alleen, dat... Een stuk of twee, drie? Ja, voorzitter, uh, en dan zou ik die cijfers nu willen zien. En uh, bij mij bekend, uh, dat heet de heer Toon ook, is dat Zandvoort gewoon een geliefde wat is, ook voor mensen die hier naartoe komen. En, en daarom is hier ook, ook schaarste op de woningmarkt. Als je dat ontkent, dan, uh, dan hebben we een heel andere discussie dadelijk. Je kunt niet... Uh, uh... Nee, maar goed, we hebben hier wel mensen die zeker... voorheen was het altijd zes tot zeven jaar. Nu staan gemiddeld mensen acht tot negen jaar op een wachtlijst. Nou, dat vind ik veel te lang... En daarom ben ik gewoon bang, zodra die IJmondregio erbij gaat komen... en daar echt een overvloed aan mensen die dan een urgentieverklaring hebben... of hier ook kunnen inschrijven in op de woningregio... dat de mensen hier nog langer op de, op, de, op de wachtlijst komen te staan. Dus daarom zijn we daar heel huiverig voor. En denk ik dat je eerst moet gaan onderzoeken wat de belangen zijn van je eigen inwoners... in plaats van dat je gaat verdedigen voor de inwoners van, van de Eemondregio. Daar zit ik hier niet voor. Maar kijk, het is 2015 en de wereld is veranderd. Wij hebben, hebben gewoon te maken met een regio die heet Eimond Zuid-Kernamland. Of Zuid- en midden Want zo heet Eimond eigenlijk ook. Daar hebben we mee te maken. Dat is, dat is, en, en, en we kunnen ons koppel in het zand steken. Maar we hebben daar gewoon mee te maken. En we zullen dus op een gegeven moment. linksom of rechtsom, door de provincie en het Rijk gedwongen of door uit vrije wil. ...fatsoenlijke huisvestingsregels te maken... ...zullen wij ons daaraan moeten conformeren? Daar komen we niet onderuit. Nee, maar wij hebben de keuze hier. Wij kunnen nu kiezen wat wij willen voor onze huisvestingsverordening. En dan zegt de VVD, en dat hebben we al eerder gezegd... Maar ...dit is alleen een uitvoering van hetgene wat al besproken is. Dus daar kunnen wij op zich niet op tegen zijn. Het is puur alleen een uitwerking van hetgene wat er is. Maar als je mag kiezen... Of je de eilandregio erbij wil hebben, ook wat u zegt met die urgentieverklaringen, zeggen wij op dit moment nee. Omdat daar gewoon een overschot is aan urgentieverklaringen. Dan zijn wij gewoon bang voor het effect dat hier nog meer schaarste komt op de woningmarkt. Dat, dat was het uh, voorzitter. Dank u wel meneer Kramer. Iemand anders in tweede termijn? Meneer Tonen en meneer Cohen. Ja voorzitter... Uh... Het CDA zoals gebruikelijk. Uh, had begon weer terug te grijpen naar de, de vorige zittingsperiode en van u was er zelf bij. Uh, ik zal een uh, stukje uit een verslag van een portveilisafleg. Uh, uh, regionale samenwerking volkshuisvesting even citeren. Urgenties, gemeenten, corporaties en woonservers hebben inhoudelijk overeenstemming over het nieuwe urgentiebeleid, gericht op het urgentiebeleid aanzien van mensen met een WMO-indicatie en mensen die uit de instelling komen. Het definitieve voorstel zal het volgende portefeuillehoudersoverleg in september worden aangeboden. 2011 heb ik het over. Hè? Daarbij zal gekeken worden of de mogelijkheid bestaat om de afspraken te implementeren via een convenant of in de vorm van een pilot. Vooruitlopend op de nieuwe huisvestingverordening. Was getekend door portefeuillehouders van Bloemendaal, Haarlem, Velsen, Zandvoort, Haarlem, Niederhaarlem en Haarlem, Heemstede, Haarlem en Meer, Uitgeheest, Heemskerk en Meverwijk. Met portefeuillehouder de heer Sandbergen van het CDA. Dank u wel. Meneer Kogheem. Meneer Cohen. Voor het meer met opmerkingen maken, Kees. <laughs> <laughs> Voorzitter, mag ik dan wel een interruptie maken? nu, ja, Zeker. Ik vind dit weinig, uh, weinig fatsoenlijk wat de heer Toner nu doet. Tot nee, slot. wat u doet. Nee, dit is niet, dit is, u, hoort mij, u hoort mij geen antwoord geven op uh, uw uh, opmerking over uh, 2011 wat u naar voren haalt. Dat is dan zo. Prima. Ik wil er inhoudelijk wel op ingaan, want dat heb ik gezegd... dat de sociale voorraad slecht is antwoord is... En dat maakt ook onderdeel uit van jarenlang bestuur. Als het om sociale huurwoningen gaat. Dus ik wil hem best wel breder trekken. Maar als u daarna, als u niets meer zegt... nog weer even hier wat grappig ertussendoor brabbelt... voorzitter, zou ik dat in de orde wel mee willen nemen? Wil ik u vragen. Want anders dan blijven Goed, we net als gisteren voortdurend, voortdurend En uh, daar heeft u hier toon een handje nee, van. Daar wil ik u voor vragen om een orde-maatregel te doen. U heeft die punt gemaakt. Meneer Cohen heeft het woord. Ja, dank u wel meneer voorzitter is uh, het proces wat gaat komen, het evaluatieproces... is dat dan de oorzaak dat ik geen antwoord krijg op mijn vragen... van uh, hoe ver staat het ermee en wie doet eraan mee enzovoort? Ik kijk even rond. Wethouder Tjallik: Een concreet uh, antwoord op uw concrete vraag, meneer Cohen dat is mede de oorzaak dat het wat langer gaat duren. En uh, meneer Kramer, uh, uw opmerking, het ben ik me bewust. En ook in dat gesprek was ik me dat bewust. Maar het is zo gesteld, een evaluatie om na te gaan of we met elkaar door willen. En als ik drie keer hetzelfde antwoord krijg, dan heeft het geen zin meer om nog verder door te vragen. Daarom zeg ik... Laten we even afwachten, ik kom daar zeker op terug. Het volgende gesprek, zij komen concreet met een voorstel hoe die evaluatie eruit gaat zien, wie erbij betrokken wordt, dat bespreken we met elkaar. Uh, ik ben me ook bewust, uw uh, aanbod, maar hetzelfde geldt voor de kant van de CDA, betrokken te zijn bij de totstandkoming van de nieuwe prestatieafspraken. Ik zal nagaan of ook de raad betrokken kan worden bij de evaluatie, of een werkgroep uiteraard. Maar nogmaals, ik kom daarop terug. Dank u wel, mevrouw Chalik. Volgens mij is er voldoende over gezegd... en kunnen wij tot stemming overgaan. Bij hand opsteken. Wie is voor de huisvestingsverordening 2015? Bij hand opsteken graag. Voor zijn alle fracties zoals aanwezig in deze raad... en dus unaniem. Dank u wel. Dan gaan wij naar agenda punt 8. Dat is het aanpassen van de indeling Programmebegroting 2016. Wie wenst daar het woord over te voeren? Niet? Nou, dan gaan we stemmen. Nee? Ben ik te snel? De VVD noteer ik in ieder geval. En meneer Demmers. Meneer Demmers, dan mag u de spits afbijten. En meneer Kraam ook, grijp u? Ja. ja, allereerst uh, een compliment voor uh, het college en de wethouder. Uh, dat ze het een en ander financieel in kaart hebben kunnen brengen. Uh, dat ze ook begin maart een uh, verkort verslag hebben neergelegd, wat duidelijk is hoe de positie is. Maar die eveneens aangeeft dat het er nog financieel voorlopig niet zijn. Als het om uh, een structureel meneer, meneer Demmers. evenwicht zijn. Meneer Demmers. Oh. Dat hebben we nu dan. <lacht> meneer Demmers, ik, ik heb de uh, veronderstelling dat wij bij punt 8 zijn aanpassen indeling programma 2016. En aan het gefluister leid ik af dat u al bij punt 9 bent, de voorjaarsnota, klopt dat? Ja, ja, ja. Mag ik dan met u afspreken dat ik u als eerste straks het woord geef, ik onthoud het. Nou, dat zou ik zeer op prijs stellen. Heeft u toevallig ook iets voor het aanpassen van de programmabegroting of niet? Meneer hmm. Demmers? Sorry, ik uh, was er even niet bij. Ja, dan was het om mij begonnen. Nee, nee, nee. nee. Uh, laat het voor je Ik geef eerst de VVD ja, het woord. De rechterhand ik... weet het van. Dat? Okay. Uh, mevrouw van der Veld. Ja. Heel kort, het is in de commissievergadering ook gezegd. Uh, wij kunnen hiermee leven. Mits wij inderdaad de vergelijkingen op een juiste wijze kunnen doen. En er dus verwijzingen komen. Oud programma, nieuw programma. Dat hebben we in de commissievergadering ook naar voren gebracht. En voor zover ik weet is dat toegezegd. Dus dat zal nu vanavond wederom toegezegd worden. Maar nu dan voor het egi dachten wij. En dan heeft u het over de uitdrukkingen, niet over een persoon. <lacht> Meneer Kramer. Ja, voorzitter. In de commissie waren wij als enige hier duidelijk tegen. Het lijkt op zich een heel onschuldig voorstel... Maar het heeft een veel grotere impact. En het gaat niet zoals de heer Bluis probeerde uh, ons wijs te maken dat het om de layout gaat. Maar het gaat het juist het budgetrecht van de gemeenteraad aan. Want zodra je de, de indeling van de programma begroting gaat veranderen... en ook het aantal programma's gaat inperken... Uh, zal je merken dat het college meer ruimte heeft om binnen de programma's ook te gaan schuiven. En dat raakt hier het budgetrecht... En als VVD hebben we altijd gezegd dat we juist meer programma's willen hebben, omdat we dan beter kunnen controleren op hetgene wat het college doet. Ik denk dat dat een heel duidelijk standpunt is, uh, voorzitter, daar wil ik het bij laten. Dank u wel, meneer Kramer. Van mij wel, uh, mevrouw Van Veld. Meneer Kramer, ik, ik hoor u zo aan en denk ik van uh, in de eerste instantie hebben wij gezegd, wij kunnen hiermee leven. Maar kunt u mij nog beter uitleggen wat, wat dan voor u het punt is om dit niet zo te willen? En nog duidelijker uitleggen. Nou, en misschien kunnen wij ons daar dan ook in vinden. Nou, ik, ik, ik hoop dat ik u kan ik overtuigen. U komt nu met een woord budgetrechtraad en dan zit ik meteen no budgetrechtraad. Nou ja, stel je voor dat je nu gewoon in, in, in de vorm die we nu hebben, hebben acht programma's. Daarover hebben we, nou, laten we even makkelijk bedrag doen, uh, acht miljoen. Dus een miljoen per programma. Nu gaan we naar vier programma's. Dat betekent het dus dat er per programma 2 miljoen is. Dus dat het college binnen die programma's meer kan gaan schuiven. Als je acht programma's hebt, dan kunnen ze met die 1 miljoen gaan schuiven. Dan heb je de vier, dan kan je met 2 miljoen gaan schuiven. Dus Ik ja, kan het tijdscherm. Voorzitter, voorzitter, wat is daarbij daar het, het probleem? We hebben een begroting, het college heeft, is dagelijks bestuur, het college behoort dat uit te voeren. En wat is het probleem als je ziet dat binnen een programma er aan de ene kant middelen over zijn, aan de andere kant middelen tekort, dat je daarbij gaat schuiven? Ik zie daar geen probleem in. Ik vind dat, ik vind dat handelen naar bevind van zaken. En, ja, en ik moet nou daar ja, en, en wij dat als VVD ja vinden het ja. dus wel belangrijk om dat budget recht te houden. In ieder geval om te controleren op hetgene wat wij bij de begroting hebben vastgesteld. U kunt ook zeggen, dan maken we er één programma van. Dan hebben ze gewoon een pot van 50 miljoen. Kunnen ze Binnen die hele pot kunnen ze alles verschuiven wat ze willen. Nou, daar zijn wij dus niet voor. Wij willen dus duidelijke kaders hebben. En duidelijke programma's hebben. En we zien geen voordelen. Zoals de heer Bluis ons probeerde te, uh, uit te leggen. Dat het alleen om een layout gaat. Nee, het gaat hier om iets essentieels, iets heel anders. En dat is dat de programma's worden... worden het worden minder programma's. Dus dat ruimte voor het college dus het wordt vergroot. Doordat ze kunnen schuiven binnen het programma. Makkelijk kunnen schuiven binnen het programma. Daar gaat het hier om. Nou, voorzitter, voorzitter, maar een vraag aan meneer Kramers. Uh, stel dat het... Uh, u, u houdt en heeft gewoon het budgetrecht. Alleen, uh, u denkt als het dan uh, ge geconcentreerd wordt op een paar onderdelen... dat u dan minder controle hebt. Maar dan kunt u toch aan het college vragen... indien er een overschot is in één programma... En, aan te ver en dan terug naar de algemene reserve en dan opnieuw een besluit nemen of u dat overschot in het, programma, uh, het volgende programma wil zeggen uh, waar een tekort is. Dan houdt u toch uw uh, budgetrecht en uw recht om te besluiten of dat wel of niet goed te vinden naar aanleiding van de bestuursrapportage of de beleidsverantwoording. Het gaat juist om het feit dat er binnen een programma kan geschoven worden. Dat is gewoon budget, zeg maar, budgettechnisch of begrotingstechnisch is dat dan mogelijk. Wanneer je meerdere programma's hebt, kan je er niet tussen die programma's gaan schuiven. Heb ik daar wel een voorbeeldje voor? Sorry voorzitter, maar dan wil ik toch even iets uh, helder hebben of ik het nou helemaal verkeerd zie of niet. Um, wij hebben dus uh, een, een programma, dat Sociaal Domein, he, die drie de decentralisaties. Um, dat geld dat is voor de gemeente Zandvoort, dat gaat naar de gemeente Haarlem, die gaat daar kosten voor rekenen en die gaat het verdelen. Oké, okay, prima. Nou krijgt de gemeente Zandvoort in dat hele sociale domein, krijgen wij uh, geld voor chronisch zieken en gehandicapten. Dat is, daar is op bezuinigd. De mensen die dat nu krijgen, die houden ongeveer de helft van over, zometeen, door die bezuinigingen. Toen heb ik de vraag gesteld aan het college, hoe zit dat nou? We hebben ook nog 80.000 euro dit jaar voor armoedebeleid. Zouden we nou niet die 80.000 euro van het armoedebeleid schuiven dus, naar die chronisch zieken en gehandicapten... Dat, besluit heb ik nog, dat voorliggende besluit heb ik nog niet genomen... want u krijgt het antwoord. Wij doen beleid en Haarlem doet de uitvoering. Wat is nou de toegevoegde waarde om dat zo ver uit te splitsen? Ik vind het wel leuk dat het zo is, want ik heb hier ook geen zicht meer op. Maar wat is nou de toegevoegde waarde als we daar al geen eens een antwoord op krijgen? Nou, ik zal u een voorbeeld geven, meneer Demmers. En juist als we nu kijken naar de nieuwe indeling... en we kijken bijvoorbeeld naar programma 1... Dat heet dan het sociale uh, domein. Of ja, het sociale domein. Dat was voorheen het programma 1 en 3. Daar komen dus ook nu alle subsidies bij. Dus ook de subsidies voor, uh, de, hoe heet het? voor het museum. Bibliotheek. Dus daarmee binnen dat programma kan geschoven worden. Nou, wij vinden dus dat het sociaal domein... dat daar niet mee geschoven kan worden. Bijvoorbeeld met een subsidie... Aan, de, ...aan het museum of aan de bibliotheek. En dat kan nu dus wel. Dat kan, het college heeft die vrijheid nu als u dit zo gaat vaststellen. Ja, maar het college moet toch verantwoording afleggen over dat geschuif? Tuurlijk, achteraf, achteraf. Waarom? Oh, achteraf. Ja, dat ja. is het dualisme. En museum. juist door het inkaderen van programma's... ...leg je het college vast... ...om niet uh, tussen die dingen die ik net als voorbeeld gaf te gaan schuiven. Nou, dan zouden we eigenlijk aan de wethouder moeten vragen of aan het college... Uh, ...wat is nu de publiekswaarde en de verantwoordingswaarde van, de, uh, van dat programma? Ons lijkt het onschuldig, maar u, u jaagt ons wel een beetje angst aan nu. Goed, dank u wel meneer Demmers. En ik zie aan het gezicht van meneer Kramer dat dat niet de bedoeling is... ...maar dat hij op inhoud wilde discussiëren. Huisvraag <lacht> <lacht> thuis, het was wel de bedoeling. Goed, volgens mij kunnen we naar het college gaan... Uh, dat is verthouder Bluis, Ja, dank u wel. Ja, de heer Kraam geeft aan dat ik hem iets wijs heb gemaakt... omdat het alleen om de layoutwijziging gaat. Dat was naar aanleiding van uw vraag van de, dat u bang was... dat het niet meer inzichtelijk was. En vandaar dat wij op de layout... Nou, u gaf het net aan. Op de layoutwijziging hebben gezegd... dat we daar juist ook heel nadrukkelijk op sturen... om die duidelijker en inzichtelijker te krijgen... Geen is de bedoeling om, ons, uh, om u het budgetrecht uh, te ontnemen en ook niet de bedoeling uh, om dan met gebruikmaking van bepaalde regels die wij in verordening 212 hebben vastgesteld ons meer ruimte te geven om het uh, budgetrecht anders te interpreteren. Uh, ik, ik weet dat de VVD uh, tijdens die behandeling een motie heeft ingediend om ons te beperken tot bepaalde bedragen. Dus wat dat betreft handelt u wel in de lijn van, van uw beleid om ons uh, strakker uh, aan de lijn te houden. Maar toen heb ik ook uitgelegd dat uh, daar gebeuren dingen met, op kostenplaatsniveau niveau die dusdanige overschrijdingen geven. Dat dat niet kan. Uh, Accountant kijkt ook trouwens mee. Dus ook doelmatigheid en, en, en rechtmatigheid wordt ook nog naar allerlei dingen gekeken. Uh, de programma's worden zodanig ingedeeld... De, en het zit er ook bij, hè? het is een sociaal domein... Uh, dat, en ruimte en toerisme... dat is meer om, om thematisch... het beter bij elkaar te krijgen. En uh, als u zegt van... goh, kijk nog eens naar van... van moet je het dan daarna weer... want je kan zeggen, het is een, uh, geen programma... Uh, het is een cluster. Ik weet dat ze bijvoorbeeld in Arnhem hebben ze dat altijd over clusters... en daaronder zitten weer programma's. Dus dat is een heel spel wat je kan spelen. Dus als de raad vindt dat dat anders moet... En ik zou zeggen van daar moet u zeker op letten, want dat is ook uw rol. Uh, dan zou ik eerst eens kijken van hoe, hoe pakt dit nu uit. En, en, en, en wat zijn dan de consequenties daarvan? Maar aan de andere kant, het wordt per programma, vervolgens per thema. Die, die lijst staat erbij. En dat zijn de thema's die we nu ook hebben: 1, 2, 1, 1 werk en inkomen, onderwijs, kunst. Dat wordt allemaal gebudgeteerd. Dat wordt u als begroting aan. Geboden en wij gaan binnen die budgetten, op die programma's, dat aan u verantwoorden. En als wij afwijken, dan, dan zullen wij dat aan u moeten verantwoorden. En dat doen we op dezelfde wijze als altijd. En u kan van ons aannemen dat wij wel degelijk op budget sturen. Want u stuurt ons niet alleen op budget, u stuurt ons ook op doelen. U zegt van, u moet voor dat geld dat en dat gaan doen. Dus, dus, dus dat, dat schuiven enzovoort... Ja, dat is, dat is niet aan de orde. En als we dat dan wel doen, dan is het aan u om die, die jaarrekening goed te keuren. Of al eerder bij, bij een, een, een voorjaarsnota of een najaarsnota, waar u dan melding krijgt van dit soort geldoverschrijdingen. Dat wij geld ergens anders aan besteden, want dan moeten wij dat gaan melden. Dat, dat u dat inzichtelijk krijgt. Dus u hebt de instrumenten zelf, zelf in hand om, om dit goed te blijven volgen en ten aanzien van mevrouw van de Veld... Over, houden we het nog wel goed inzichtelijk. Kijk, in principe... Die, we hebben de meeste programma's... het is een clustering van, van programma... onderdelen bij elkaar... Maar, maar de thema's... en de producten blijven hetzelfde. Dus overal komen die producten... worden zichtbaar gemaakt... met, met hun kosten... net zo goed als dat in de vorige begroting. was. Alleen ze kunnen op een andere plaats staan. Hè. Een product... Uh, kunst... ...staat niet meer in programma 3 op pagina 420 of op 100... ...maar die staat gewoon bij het sociale domein op pagina 30. En daar staat het getal van de begroting, rekening enzovoort gewoon daarnaast. Dus wat dat betreft kunt u het blijven volgen en ook in de totaalsnate. Dus wat dat betreft denk ik dat het, in de, het is inderdaad een onschuldig voorstel... ...het is niet, in ieder geval niet, dat we de VVD wel meegeven... ...niet met die bedoeling gemaakt... Waar, wat u denkt dat het daar waarvoor het gewaard hebben. En dan moet u mij echt in vertrouwen dat ik dat echt meen. Dank u wel, Werdhouder Bluis. Tweede termijn, meneer Kramer. Ja, om met die laatste woorden ah. daarop aan te haken. Ja, het is niet zo bedoeld. Maar het is wel een gevolg ervan. Dus ja, en, en met alles wat u zegt, het is allemaal achteraf. De jaarrekening is achteraf, de accountant is achteraf. En zodra u moet verantwoorden over hetgene wat u doet, is het ook achteraf. En juist als je het hebt over budgetrecht... Wil ook belangrijk onderwerp... en zeker als sociaal domein en ook met subsidies... en daar probeer ik ook de gemeente Belang Sanford in te overtuigen... moet je dat vooraf vastleggen. Dus binnen welk budget het college bepaalde taken kan uitvoeren. En dat moet je niet te ruim nemen dat ze kunnen gaan schuiven binnen zo'n programma. Daar wil ik het bij laten, voorzitter. Dank u wel, meneer Kramer. Volgens mij is er genoeg over gezegd... en kan het voorstel in stemming worden gebracht... Het raadsvoorstel aanpassen, indeling, programmabegroting 2016 bij hand opsteken. Wie is voor dit voorstel? Voor zijn de fracties van Oudere Partij Zandvoort, Partij van de Arbeid, Sociaal Zandvoort, CDA en D66. Wie is tegen dit voorstel? Tegen dit voorstel zijn de fracties van VVD en Gemeente Belangen Zandvoort. Daarmee is het voorstel aangenomen. U wilt de stemverklaring? Uh, mevrouw Van der Veld. Ik was natuurlijk als eerste om er iets over te zeggen en uh, in de eerste instantie hadden wij zoiets van ach waarom niet. Maar de VVD heeft ons weten te overtuigen dat ons budgetrecht als raad hiermee aangetast kan worden. Kan, ik zeg niet zal, kan. Dank u wel. Wij gaan door naar agenda punt 9 en dat is de voorjaarsnota 2015. En ik geef wethouder Bluis in eerste instantie even het woord, want hij wil een mededeling doen na aanleiding van de mei circulaire en daarna krijgt u in eerste termijn de gelegenheid wethouder Bluis ja dank u wel de meiscirculaire circulaire is uit is wat later gekomen als in mei vandaar dat wij nog bezig zijn de getallen achter de comma te analyseren dat is altijd een behoorlijke klus maar ik kan u wel meenemen in de eerste uitkomsten daarbij moet u rekenschap nemen van het feit dat in de ...in de voorjaarsnota reeds rekening was gehouden... Voor, het, ...voor de jaren 2016 tot en met 2019... ...met een ingeboekte tekorting. Dat is de 550.000 euro structureel die wij hadden opgenomen als korting. Die was met name voor de herverdelingseffecten... ...omdat we de mij nu niet kregen. Nu de herverdelingseffecten die zijn ook opgenomen in de mij als we dat bij elkaar optellen hebben we nog steeds te maken met een aanzienlijke korting. Maar die korting is weer behoorlijk minder als dat we opgenomen hebben. Met andere woorden, het is eh, voor ons toch positiever valt het uit. Hoewel het toch negatief is, valt het positiever uit. Dat geldt niet voor het jaar 2015. Want met name door de accresse-verrekeningen en de, de trap op en de trap af principe van dit kabinet... word je gewoon in een lopend begrotingsjaar jaar gewoon nog eens... Fliks gekort. Dus met andere woorden, je bent met eigenlijk bezig met je business, je krijgt opdrachten en je bent aan het werk, maar dan word je toch nog gekort. Nou, die, uh, die, dat akkoord uh, dat schatten wij in uh, op ruim 3 uh, ton. Maar omdat wij ook daar al redelijk uh, bij de begroting 2015 ook extra stortingen hebben gedaan naar de Algemene Reserve kunnen we dat ook opvangen door minder stortingen te doen. Per saldo, zult u zien, maar u krijgt het allemaal nog te zien... groeit de, de algemene reserve in perspectief toch naar ruim 7 miljoen door. Met andere woorden, het, het, zoals het nu het beeld is... is dat niet negatiever aan het worden. U krijgt, de, volgende week wordt het waarschijnlijk in het college besproken... En misschien anders die week erop. U krijgt dus nog in het reces krijgt u de, een memo daarover. Die wil ik, zou ik graag willen agenderen voor de vergadering van september. Zodat niet alleen maar met name ter kennisname, Maar ook dat ik daar nog eventueel het een en ander kan uitleggen. Voor de rest is het college dan voornemens in het college besluit op te nemen. Dat uh, de effecten mee worden genomen bij de begroting 2016 en de najaarsnota 2015. Dus dit wilde ik u vooraf vast melden. Dank u wel meneer Bluis. Wie wenst ten eerste termijn het woord? De voorjaarsnota. Ik noteer eerst. Meneer Paap. Meneer Demmers. Dames en heren, heb ik u de vraag gesteld wie het eerste mag? Goed. Ik zeg, ik ga eerst inventariseren. Meneer Tonen. Iemand anders nog? Meneer Sandbergen. En meneer Kramer. En meneer, en meneer Metters. Nou, zullen we dan met. Niet de laatste beginnen, maar meneer Demmers. Aan u het woord, meneer Demmers. Ja, nou, ik was al begonnen met een positieve aftrap. Maar sinds laatste agendapunt wordt, het weer wat minder. Maar goed. In ieder geval, de eerste week van maart was een goed verslag van de wethouder over de financiële situatie, die verbetert zich langzaam... hoewel we er nog lang niet zijn. Um, ja, wij hebben tijdens de commissievergadering aangegeven... welke kant we op wilden met een paar onderdelen van deze voorjaarsnota. Um, dat is uh, de blauwe tram, um, de krocht, uh, het onderzoek van het museum... Uh, en dat hebben we niet uh, kunnen ontdekken dat daar een andere beleidslijn, of uh, gedachtenlijn is ingekomen. Dus uh, ik ga niet die argumenten herhalen waarom we daar wat problemen mee hebben. Want het is in de commissie al bepaald, uh, al gezegd. Verder wil ik nog memoreren uh, dat het belangrijk is uh, om uh, de gevaren van die uh, programma uh, toestand te uh, af te dekken in financiële zin... om gewoon als gemeenteraad... een subsidieplafond vast te stellen. En dat kan je dan ook weer... Uh, over uh, verschillende thema's verspreiden. En dan weet je ook waar je toe bent... van tevoren. Maar dat doen wij dus niet. Maar dat lijkt me nu wel verstandig. Heel veel gemeentes doen dat. Net zo goed als dat we ooit hebben afgesproken. We gaan zeven ton... Uh, bezuinigen op... Uh, de arbeidskosten van de gemeente... En dat is ook een bedrag. En dat hebben we gedaan. Dus net zo goed kan je een subsidieplatform vaststellen over de verschillende thema's. Uh, nou, gegeven hetgene uh, wat in de commissievergadering uh, gezegd is. En uh, wat daar intussen aan gewijzigd is. Dus niks. Uh, moeten wij uh, de voorjaarsnota voor kennisgeving aannemen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Vries. Eens even kijken, meneer Kramer. Ja, voorzitter, dank u wel. Er zijn een aantal thema's waar de VVD het vanavond over wil hebben, dus onder andere over uh, het aanstellen uh, opnieuw aanstellen of heraanstellen van de kwartiermaker. Uh, wij hebben een, een mail ontvangen waarin al wordt aangekondigd dat uh, de kwartiermaker in september ver, verder gaat. Dus wij vinden het nogal vreemd dat dit dan in de voorjaarsnoten als voorstel wordt opgenomen. Uh, en vinden dat ook niet netjes. En de juiste manier van, uh, van handelen. En uh, we willen nogmaals aandacht vragen echt naar de noodzaak van een merkboek. Zeker ook in het licht van, uh, ja, van de, <coughs> de financiële tekorten die er zijn. Binnen de gemeente is daar nou echt wel noodzaak naar zo'n merkenboek. Uh, voor wat betreft uh, de... Uh, blauwe tram en de aanpassingen daarvan ja, ons is niet helemaal duidelijk met welke gebruikers u nu heeft gesproken want juist ook bij de realisatie van, uh, van het hele complex uh, toen de tijd is ook gezegd door het college dat het gesproken was met de gebruikers en dat naar aanleiding van de gesprekken met de gebruikers deze inrichting zo is gekomen nou we zien het resultaat al die gebruikers waarmee gesproken is, zijn vertrokken. Dus er is helemaal niemand meer. Op één geloof ik één vereniging die nog gebruik maakt van, van de blauwe tram. En als je dan spreekt met gebruikers, uh, zeg maar wat dan de wensen zijn en ook zeg maar wat het idee is, zoals zij dat vertellen, is dat zeg maar een heel deel van de bibliotheek wordt uh, uh, inge, ja, hoe zeg je dat? Verkleind, ingekort. Dus, um, nou ja, dus dat, de, dat de eigenlijk de helft van de bibliotheken gewoon verdwijnt. En meer naar achter komt te zitten en dan juist het verenigingsleven naar voren aan het, aan het marktplein. Nou, ik denk dat dat in ieder geval wel een positieve ontwikkeling is. Maar moet je dat ook zeker met zoveel geld uh, uh, gaan doen? En dan, met name, ik had het ook in de commissie ook uit het potje van stedelijke vernieuwing... Of moet je nu echt gaan kijken, ja, als we dit gaan doen... krijgen we dan ook die gebruikers die er ooit gebruik van gemaakt hebben... van het gemeenschapshuis, weer terug. Want anders vind ik het gewoon zonde geld... om voor één vereniging daar een ton voor uit te gaan geven. Maar het idee erachter om dan de bibliotheek zeg maar, te verkleinen... en dan zeg maar, het verenigingsleven meer naar beneden te halen... dat uh, lijkt ons in eerste instantie wel een, wel een, een goed, uh, goed plan. Um, even kijken, wat ik nog meer... Oh ja, en dan als laatste punt uh, nog uh, het uh, Watertorenplein. Nou ja, ook hier uh, de dekking weer uit die uh, reserve stedelijke, bouw, stede bouw, stedelijke vernieuwing. Um, we vinden het vreemd uh, zeg maar dat het op deze manier wordt gepresenteerd. Uh, de gemeenteraad heeft um, voorheen... Besloten zich maar met twee polen te gaan bemoeien. Ook vanwege de capaciteit die hier binnen het ambtelijke apparaat is. U geeft zelf aan, ja, het piept en het kraakt overal. Dus wanneer we weer een project erbij gaan nemen, ook al wordt er dan weer extern ingehuurd, ja, denken we dat het alleen nog meer gaat piepen en kraken. En voor ons is ook niet helder waarom deze plannen nou al zo, zo concreet zijn. Dus daar zouden we graag. Vooraf uh, uh, willen weten zeg maar, waar we dan ons geld gaan geven. Dat was het uh... in eerste termijn voorzitter. Dank u wel, meneer Kramer. Meneer Paap Ja, dank u, voorzitter. Als eerst nogmaals uh, onze complimenten uh, uh, voor de voornota, maar toch wat uh, op uh, en aanmerkingen. Zoals de uh, groeiplaatsverbetering... ...Bomens voor Voortslaan... ...we hebben het in de commissie al gezegd... ...12.000 euro... ...we begrijpen niet uh, hoe je aan die 12.000 euro komt... Kom nou gewoon de volgende keren... ...met reële bedragen... ...en niet uh, zomaar wat uh, zeggen... ...van nou, dat gaat kosten... ...want dat gaat zeker tussen de 50 en 100.000 euro kosten... ...want op deze manier zet u de raad... ...op het verkeerde been, uh, voorzitter... ...en welk been dat is... Uh, ...voorzitter mag u uitmaken... ...en dat is een geintje... Ik wilde net zeggen uw linker. <laughs> Voorzitter, ook in de voorjaarsnota missen we toch een aantal zaken waar we het al een paar jaar over gehad hebben. Zoals de gewenste bomenlijst per locatie. U zegt zelf dat budgettaire mogelijkheden er zijn. Dat was te lezen in het jaarverslag 2014. Dan denk je meteen aan de voorjaarsnota. Ja, en dan lezen we niks over. Het is een gemiste kans van dit college om daarmee te komen nu. U zegt zelf, ja we zoeken, maar u komt er niet mee. Ik vraag u om uh, tijdens uh, de begroting er wel mee te komen. Uh, dan het volgende voorzitter, uh, uh, ook de aanpak wat betreft de andere uh, bomen. Die een groeiplaatsverbetering nodig hebben. Dus niet alleen maar de laan, Maar er zijn genoeg. Ik denk dat er 60% van het bomenbestand in zandvoort Een groeiplaatsverbetering moet hebben. Ga dat nou eens een keer onderzoeken. En kom nou eens een keer met een budget. Om die bomen goed te krijgen. Zonder groen en boven bomen. Is er geen leven mogelijk op deze planeet. Voorzitter. Dan nog een, een vraag. Hoe staat het met die financiële... Uh, knip tussen uh, uh, onderhoud en beheer... dus uh, ik bedoel OB. In mijn algemene beschouwing... van de begroting 2015... Uh, heeft Sociaal Zondvoort hierover gehad. En de vraag is... hoe staat het er nou eens een keer mee? Want daar hoor je ook niks over. Uh, Naheffing... Uh, PWN over bluswater... de heer Bluis uh, heeft uitgelegd... Uh, uh, hoe dat nou precies ontstaan is... die 280.000 euro... Uh, maar dan toch nog de vraag, bent u nou in gesprek met PWN om tot een oplossing te komen en hoe, uh, hoe gaan die gesprekken? Nee, nee. Dat was het uh, voorzitter, dank u wel. Dank u wel meneer Paap. Eens even kijken, meneer Sandbergen. Dank u wel voorzitter. Het is nog niet zo gek lang geleden dat coalitiepartijen het college een brief hebben gestuurd. ...waarin onder andere werd gezegd... ...dat aan de hand van het coalitieakkoord... ...er een aantal zaken op de rails zouden moeten worden gesteld... ...en dat onder andere de voorjaarsnota... ...sorry, zo beter? Uitstekend. Onder andere de voorjaarsnota daar een, een tijdstip voor was. En um, u heeft die brief... ...het was niet zo'n grote brief... maar u heeft hem kennelijk goed gelezen, want een aantal zaken die in het coalitieprogramma zijn opgenomen... die vind ik terug uh, in uh, deze voorjaarsnota. En uh, ja, het is een lijstje. Uh, u kunt het zelf allemaal lezen. Uh, bijvoorbeeld de reservepositie, die ondanks uh, dan die problemen die u... Uh, aan het begin van deze, uh, dit onderwerp heeft aangekaart het uh, toch uh, behoorlijk is verbeterd. Um, er wordt serieus uh, veel uh, werk gemaakt van allerlei economische prikkels uh, door ondernemers. Um, om kort en goed te gaan um, we zijn op de goede weg. En uh, daar ben ik blij mee. En uh, ik zie uh, met vol vertrouwen...